We gaan Winston en Jaak toch niet zien. Maar blijkbaar wel. Ja, lijkbaar hebben ze ook net alle twee een cruise uh, gepland. Inderdaad. <laughs> nee, ik, ik ben heel blij om hen te zien. Het blijft toch zo... Ten eerste, ik ben een grote Jaak Vermeire van En dan, ja... Yeah, dat en... ze toch terugkomen in het K3-universum. Ja, wel. inderdaad. Een beetje een crossover tussen oude en nieuwe K3. Inderdaad. En uh, ik heb eens wat gekeken online. En met Gramberg die de rol van Rosie speelde...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 nu zijn ze ook in, uh, nog in uh, Amerika en zo aan het kijken om gelijknamige overnames te doen. Dus eh. Uh, Studio 100 ze Disney op te we hielen. We gaan. <laughs> ja, ja. We zijn aan het wachten op, uh, op het persbericht. Eh. Uh, Studio 100 koopt Disney, maar. <laughs> dat, dat, dat, daarmee zou ik heel blij zijn. <laughs> <laughs>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 Inderdaad, en er zijn ook wel een aantal animatiefilms gepland. Uh, de tweede Maya de Bay film. Er wordt ook gewerkt aan een Wiki de Viking animatiefilm. Dus ja. En, en nog een uh, nieuwe Maya de Bay reeks, dacht ik ook. Zeker. Uh, inderdaad, ja, daar dus. wordt ook druk aan gewerkt. Er zou ook een uh, tweede seizoen van Heidi komen. Ah. Dus en natuurlijk wordt er ook nog een nieuwe reeks uh, achter aan de Minimoise. Ja, inderdaad. Wordt aangewerkt.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 Uh, het, het, speelt het gaat door in Boom in augustus, maar ik ben even aan het zien naar de juiste datum. Mm -hmm. uh, dus, op 26 augustus in Domein de Schorre in Boom uh, vindt lekker klassiek plaats, dus dat is een, sowieso een optreden en de programmatie wordt gedaan door Jeff Neven, bekend van uh, Hertley ken ik hem. Ja, hier. het is <laughs> en... een, toch een bekende al in Vlaanderen. Uh, ja. Uit,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 Uh, van welke Jamschefs, Jamschefs dat er uh, aanwezig zouden zijn, dus Roger van Damme Pepe Giacomo Mazza, Dominique Persone, Michael Vrijmoet, Jan Buitaard, Jan Tournier, Johan Segers, Dagny Ros, Asmund Dottier, uh, Julie Bakland, <laughs> Manuel Wouters en. ah oh man, Ken Tronti. Tron Ik kan dat niet uitspreken. <laughs> <Ik hoop> niet. <laughs>